where the songbirds thrill you with sweet refrains. We'll make hay while the sun shines. We'll make love when it rains. From the hustle and the bustle of the city, we'll become a pair of country folks in a little cottage sitting pretty. We'll be Mr. and Mrs. Dokes. Take me where the daisies cover the country lanes We'll make hay while the sun shines We'll make love when it rains The Sunshines, gespeeld door Billy Maron en his commanders. Welkom in het tweede uur Jazz op ZFM met Roy Haldeman en Peter Den Boer. De mensen die eh, dit nummer doen denken aan uh, hoe heette die televisieserie ook alweer: The Singing Detective. Ja, dat klopt. want daar kwam dit nummer in voor. Ik had aan het begin van het programma gezegd dat ik uh, uit alle windstreken dingen draai. Ik ben nu terechtgekomen bij een Duitse meneer, Coco Schumann. Die in de jaren uh, 50, 60 heel populair was op zijn gitaar. En in de jaren 90 besloot om jazzmuziek te gaan maken. En dat heeft hij goed gedaan. Hij is heel bekend in Duitsland. En hij speelt hier een nummer waarin zijn orkest opgenomen. Een prachtige accordionist waarvan niemand weet hoe hij heet. Maar wel weten we allemaal dat hij mooi speelt. Always. Flamingo, onmiskenbaar Jimmy Smith, de herenmeester Op het orgel Lee Morgan op de gestopte trompet Kenny Burrell, gitaar en Art Blakey Op de drums Als je al die jongens bij elkaar zet, dan moet het wel Zo kunnen klinken Want hoger kunnen we niet We gaan naar het um, Kwartet van Horace Parlan, De Sea Jam Blues Sam Jones op de bas Al Herwood op de drums How deep is the ocean? cry. Is the Ocean, Chad Baker onmiskenbaar. We gaan nu naar de big band van Woody Herman. En dat zijn uh, vaak verrassende nummers, omdat ze met z'n allen heel veel kunnen doen. En dit noemen wij in de muziekkantenwereld een tom-tom-nummer, omdat er heel veel uh, het accent wordt gelegd op de donkere drums. En het nummer heet The Golden Wedding. Dat was het trio van Oscar Petersen. die laat zien hoe je een uitgekoud nummer Dark Eyes, tradi een traditional, kan omzetten in een interessant nummer om met een trio te spelen. We gaan nu luisteren naar Coleman Hawkins in het nummer Rap Your Travels in Dreams. He's a lover. Woman, woman, you know you're gonna drive me wild. <laughs> Tell him about it, get that baby. <laughs> man, a Memphis Slim, cold-blooded woman En dan hebben we nu iets waarvan wij het denken gaan maar raden wat het is Vroeg, uh, uh, raad u maar wat het is, waren we aangeland in het blokje Nederlandse Jazzmuzikanten. En u hoorde eerst een medley van, het, uh, van de inmiddels niet meer bestaande JoJo Swingband: Swing Band. Two Sleepy People. Thanks for the memory and saves my heart. En wat u nu hoorde waren de Millers met Sandy Day met het nummer I Cried For You. Dat zijn de kleine pareltjes uit de Nederlandse jazzarchieven. We gaan nu luisteren naar een um, nummer waar ik altijd van zeg uh, bij zulke muziek. The Beat Goes On, een small big band waarin uh, onder meer Bucky Pizzarelli op de gitaar, Ron Carter op de bas, Mikey Roker op de drums, uh, Joe Farrell, Donald Byrd op de trompet, Blues for Dell. To <laughs> take I Had You, het orkest van Charles Russell. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending, dames en heren. Jess op ZFM. Vandaag met liefde gepresenteerd door Roy Haldeman aan de knoppen... Peter de Boer aan de plaatjes. En het leek ons een aardig idee om um, met een Nederlandse groep eruit te gaan. Maar niet nadat ik u gezegd heb dat bijna alle... Jazz in de regio is afgelopen op zondagmiddag. Zo niet bij de Uiver. En zo niet vanmiddag in het Wapen van Kennemerland. Waar om half vier één jazz gaat spelen. Gratis toegankelijk. En dan kunnen we toch weer een graantje live muziek meepikken. We gaan er nu uit met de Ramblers. En die, hebben een, die spelen de Whip Proof Poof Song. En dat heet in het Nederlands Vaarwel en Adieu. En well, adieu tot een volgend jaar bye, bye, bye. Ik moet nu aan boord Want het schip ligt klaar bye, bye, bye. Vandaar in mijn hart, ben jij gehaal. Kijk voor het laatst mij nog eenmaal aan. Ba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 IJsland heeft een deel van het luchtruim gesloten vanwege de uitbarsting van de vulkaan Grimsvutten. Ook zijn sommige vliegvelden dicht. Op 20 kilometer hoogte hangt een wolk van as en stoom in de lucht. Vliegtuigen kunnen daar last van krijgen. De vulkaan ligt onder de grootste gletsjer van IJsland. Dat veroorzaakt de stoom die in een grote pluim boven IJsland hangt. De Grimsvutten was de afgelopen zeven jaar niet actief.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 In Australië is de acteur Bill Hunter overleden. Hunter speelde in vele films, de typische Australier, zoals in Priscilla Queen of the Desert en in Muriel's Wedding. Ook speelde hij in zijn 50-jarige carrière in veel televisieseries, zoals Flying Doctors en Skippy. Bill Hunter overleed aan kanker, hij was 71 jaar. Het weer, droge en zonnige periode en regen en onweersbuien wisselen elkaar af. Het wordt maximaal 20 graden, morgen is het droog en